Eén uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Michel Brakshoofden... van een schoonmaakbedrijf dat is gespecialiseerd in crime scene cleaning. Nu het NOS Journaal, Dorad Megens. Goedemiddag, CNV wil praten met KPN over overnamebod. Broodje gezond is minder gezond dan vaak gedacht. En bondscoach Van Gaal is kwaad op Wesley Snijder. Vanmiddag geregeld zon en stapelwolken trekken ook wel wat buien over... en dat kan gepaard gaan met wat onweer, 19 tot 23 graden vanmiddag. Ook in het weekend wisselvallig, met temperaturen van rond de 20 graden. En wat buien vooral in het binnenland. Na het weekend dan wordt het iets koeler. De man die zes jaar geleden in Balen nassau zijn vrouw heeft omgebracht... moet elf jaar de cel in. De rechtbank in Breda acht hem schuldig aan doodslag... en het verbergen van een lichaam. Justitie had twaalf jaar cel geëist... De kwestie werd bekend als de grenslijkzaak. Het huis waarin het lichaam werd gevonden staat op de grens van het Nederlandse Balen-Nassau en het Belgische Balen-Hertog. De zaak heeft jaren geduurd omdat experts het niet eens konden worden over de doodsoorzaak. Het slachtoffer was in een afvalbak gestopt die in de kinderkamer van het huis stond. Die bak was volgespoten met puschuim. en Overal in de villa hingen luchtverfrissers om de geur van het ontbindende lichaam te maskeren. De man van het slachtoffer heeft altijd ontkend dat hij zijn vrouw heeft omgebracht. Zijn advocaat had gevraagd om vrijspraak. Ik snap dat jullie vragen hebben en zodra het kan, dan kom ik erop terug. Dat is de boodschap van Ilko Blok, KPN-topman, aan het personeel van KPN. Werknemers hebben vragen nu het Mexicaanse Mobil een bot heeft gedaan op KPN. Maar Blok kan nog niet veel aan het personeel vertellen. En interviews geeft hij niet. Anselma Zwaagstra, bestuurder van het CNV, goedemiddag... Goedemiddag. Krijgt u reacties van het, uh, van het personeel van KPN? Nou, we hebben wel wat uh, telefoontjes ontvangen vanochtend. En, en wat, uh, wat luidt de boodschap dan? Nou, ja, mensen willen heel graag weten of wij meer weten dan zij. En het vervelende is uh, dat wij ook helemaal niets weten. Wij waren van tevoren niet ingelicht. Over het algemeen is het zo, wij hebben, bonden hebben een goede relatie met de KPN. Ja. Dat als er een dergelijke beweging aan de gang is, dat wij van tevoren worden ingelicht over hè, het aanstaande nieuws. Ja. En uh, dat hebben wij uh, tot op heden nog steeds niet gekregen. Die voelden zich uh, overvallen lopen. vanochtend. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar, misschien, maar misschien voelde het bedrijf zichzelf ook wel overvallen. Wisten ze ook niet, uh, niet veel eerder dat het eraan zou komen? Dat zou kunnen. Je zou kunnen denken van, nou, ze hebben ons niet ingelicht uh, omdat ze dat bewust hebben gedaan. Ze hebben het proces wellicht niet goed gemanaged. Of wat ook een optie is, is dat zij zelf zo zijn overvallen door dit nieuws dat ze niet in de gelegenheid zijn geweest. Om de bonden van tevoren te informeren. Dat ja. zou natuurlijk ook kunnen. Maar dan hadden ze dat maar vanochtend dat natuurlijk kunnen niet. zeggen. Nee, dan hadden ze u dat vanochtend kunnen laten weten, natuurlijk. Ja, maar, ja, dat, ja. Klopt, dat klopt. Want ook meneer Blok wil niet met mij praten, althans. Ik heb nog geen uitnodiging gehad van zijn kant. Stel dat het doorgaat, dat KPN in, uh, in Mexicaanse handen komt. Wat vindt u daarvan? Ja, weet je, op zich is daar niet zo gek veel over te zeggen. Het is niet zo dat. Uh, je zou moeten weten wat de intenties zijn hè, van de overnemende partij. En zolang je dat niet weet. Nou. Uh, weet je natuurlijk ook niet wat de gevolgen zijn voor het personeel. Geld verdienen en expansiedrift, gok ik zo? Ja, natuurlijk. Dat is altijd zo in die wereld. Ja, dat, uh, dat, dat lijken mij wat, uh, wat intenties uh, voor een overname. Ja, maar ook daar, daarvan kan ik... Ik kan daar niets over zeggen. Nee. En u wacht nee. op een uitnodiging van, uh, van meneer Blok om, uh, om eens te ja, praten? Dat... Ja, dat lijkt mij toch wel zo normaal dat wij worden ingelicht over de gang van zaken... en wat er op de rol staat en wat wij kunnen verwachten. Zeker met betrekking tot de medewerkers natuurlijk. Zodra u gesproken heeft met meneer Blok, dan, dan horen wij graag daarvan en dan, dan bellen we u weer. Prima. Mevrouw Zwaagstra, bestuurder van CNV, dank u wel. Goedemiddag. Klanten van T-Mobile kunnen ook vandaag nog problemen hebben met het bellen en internetten in het buitenland... Wel zijn de problemen grotendeels opgelost voor mensen in Noord-Amerika en in Afrika, zegt de provider. In de rest van uh, het buitenland uh, oh ja, kunnen mensen nog steeds uh, last hebben bij het vinden van een netwerk. Uh, soms lukt het, in de meeste gevallen op dit moment nog niet. We werken er keihard aan om het zo snel mogelijk op te lossen. Sinds gisteren heeft een deel van de klanten van T-Mobile in het buitenland problemen met het netwerk door een storing. Het bedrijf weet niet hoeveel mensen er getroffen zijn.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 Dit is het NOS Journaal, het door Alt-Megens. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn streng bij het leeghalen van een kamer nadat een bewoner is overleden. In principe hebben nabestaanden zeven dagen de tijd om de kamer te ontruimen. Maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bij één op de zeven verpleeghuizen de kamer al eerder leeg moet zijn, soms zelfs binnen één dag. Sandra de Jong van de Consumentenbond vindt dat de verpleeghuizen zich aan de voorwaarden moeten houden. We hebben toen Actis ook opgeroepen... dat is de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorghuizen... om in ieder geval hun leden erop te wijzen... dat men het toch echt wel houdt aan de regels die afgesproken zijn eh, daarvoor. En we hebben ook VWS en NZA eh, opgeroepen... om daar toch echt wel toezicht op te houden dat het ook gebeurt. Kijk, het kan misschien altijd sneller... maar dan wel in overleg met eh, de nabestaanden. En niet als, eh, als sommige huizen zeggen... in principe wordt het vast leeggehaald. Eh, dat kan niet. Sandra de Jong van de Consumentenbond. Aad Koster van Actis is het daarmee eens. Gaarste schaarste is... Eh denk ik een, een belangrijke uh, factor. Uh, dat neemt niet weg dat we gewoon met elkaar hebben afgesproken dat er zeven dagen beschikbaar zijn. Het is natuurlijk een heel droevig gebeurtenis als je vader of moeder uh, overlijdt. Uh, zeven dagen, dat realiseer ik me ook, is al niet heel erg veel. Maar goed, dat hebben we zo met elkaar afgesproken. We weten dat er ook heel veel mensen wachten weer op een plaats. En, uh, maar de, aan die zeven dagen moeten we ons dan wel houden. Kortom, regels zijn regels. Maar Koster begrijpt waarom verpleeghuizen haast hebben met het leeghalen van een kamer van een overleden bewoner. U moet begrijpen dat er ook steeds meer ouderen komen. Terwijl het aantal verpleeghuisplaatsen, overigens, niet op dezelfde manier groeit. Sterker nog, dat neemt af. Er zijn dus heel veel mensen die uh, nu thuis wonen en uh, die, uh, die op een gegeven moment uh, heel graag naar een verpleeghuis willen. Dus ja, onze organisatie staat natuurlijk ook uh, ja, onder druk in die zin dat ze graag mensen uh, willen helpen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. En willen dus dan ook uh, van die regeling gebruik maken om snel weer een kamer aan mensen die dat hard nodig hebben aan te kunnen bieden. Het tv-programma Voetbal International gaat vanavond voor een groot deel over homoseksualiteit. Aanleiding is de commotie die is ontstaan over de opmerkingen die vaste gast René van der Gijp maandag maakte. Van der Gijp zei in die uitzending onder meer dat voetbal geen sport is voor homo's. En dat je als jonge homo eerder in een kapperszaak gaat werken dan dat je gaat voetballen. Na die uitspraken brak op Twitter een storm van protest los. Van der Gijp liet weten bij zijn opmerkingen te blijven. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is een vliegtuig van het Ethiopische leger neergestort. Zeker vier inzittenden zijn om het leven gekomen. Twee mensen raakten zwaar gewond. Het transporttoestel een Antonov 24 was met onder meer munitie op weg naar de luchthaven van Mogadishu. Tijdens de landing stortte het toestel neer. Niet duidelijk wat er is misgegaan. En na de crash brak er ook brand uit. Een groot deel van de munitie is waarschijnlijk ontploft. Van het toestel is niets over. Sport.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 En als In welk ik, zinnetje bedoel je dat? Als dat, hij namelijk, jou niet ge, dat jij hem niet gebeld hebt? Ja, terwijl hij de speler is waar ik het de meeste aandacht aan gegeven heb het afgelopen seizoen. Louis van Gaal. Snijder zit dus niet bij de definitieve selectie. Louis van Gaal heeft Stijn Schaars, Paul Verhaag en Jorginho Wijnaldum wel geselecteerd... voor de oefeninterland tegen Portugal. Voor Augsburg-verdediger Paul Verhaag is dat de eerste keer... PSV Schaars en Wijnaldum zaten niet in de voorselectie... maar zijn alsnog toegevoegd aan de definitieve selectie. Om de poelfase van de Champions League te bereiken... moet PSV afrekenen met AC Milan uit Italië. Bleek bij de loting voor de playoffs op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon uurtje geleden. In Eindhoven hebben ze weinig goede herinneringen aan de Italiaanse club. 2005 werd PSV in de halve finale uitgeschakeld door Milan. Nadat er in San Siro met 2-0 verloren was... kwam PSV in eigen huis op een 3-0 voorsprong... Huidige trainer, Philip Cocu, scoorde twee keer. Maar uiteindelijk ging het toch mis voor PSV. Ambrosini. Oh, het doek valt. Oh, het doek is gevallen. Het doek valt in de laatste minuut, in de toegevoegde tijd weer. Het is Massimo Ambrosini. En het sprookje is uit. Maar nu een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het eerste play-off-duel tussen PSV en Milan wordt in Eindhoven gespeeld. En het gebeurt op 20 of 21 augustus. John Bakker nu, verkeersinformatie van de ANWB. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 7 kilometer. Op de A2 vanuit België naar Maastricht voor knooppunt Europaplein, 4 kilometer. Ook 4 kilometer bij de werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. En een stuk langer is de file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam, 13 kilometer heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechterruistrook is dicht. John, dankjewel. En een prettig weekend. De hoofdpunten uit deze uitzending. CNV wil praten met KPN over overnamebod. Bij werknemers van het telecombedrijf zijn veel vragen... na het bod van de Mexicaan Carlos Slim. Broodje gezond is minder gezond dan vaak gedacht. En dat komt onder meer door het hoge zoutgehalte... en de forse maat van het broodje, zegt de Consumentenbond. En klanten van T-Mobile kunnen ook vandaag nog problemen hebben... met bellen en internetten in het buitenland. Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Michel Brakshoofden. Hij is van een schoonmaakbedrijf dat is gespecialiseerd in crime scene cleaning. Verder de afronding van de weekje in de praktijk. We zijn in de Blauwe Moskee al de hele week in Amsterdam en na half twee is het stand.nl. De stelling: het optimisme over de economie is terecht.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 Drie vrouwen die een decade in hel is nu obliteren. De horrors die daar in zo lang gingen voor deze drie vrouwen... en nu zijn de overbeelden, de familiemembers er weer, maar deze keer voor goede reden. Ze zien het worden gegeven. Vorige week werd Kastroff veroordeeld tot levenslang, plus duizend jaar extra. En een deel van zijn straf was ook de onteigening van zijn huis... dat dus ook meteen daarna werd gesloopt. Maar hoe zit dat eigenlijk met horrorhuizen in Nederland... Iemand die daar geregeld te vinden is, is Michel Brakshoofden... directeur van het schoonmaakbedrijf Hebra... dat gespecialiseerd is in crime scene cleaning. Hij sloopt die huizen niet, maar hij zorgt er wel voor... dat ze grondig worden gereinigd en dat de huizen dus uiteindelijk... ook weer bewoonbaar zijn. Dag meneer Brakshoofden, goedemiddag. Goedemiddag. Is het eigenlijk overdreven dat ze dat huis in Cleveland hebben gesloopt? Uh, ja, het is, uh, ja, volgens mij had het niet geslopen hoeven te worden... Als je het maar goed schoonmaakt, dan uh, zal niemand er ooit meer wat van merken. Ja, maar ze hebben het meer gedaan. Dus dat uh, allemaal mensen gingen kijken. En uh, ja, ja. het eigenlijk meer... Uh... U, hebt dat, u hebt dat in Nederland nog nooit meegemaakt, bijvoorbeeld, dat dat gebeurde? Nee, nee. Maar, um, u hebt een groot schoonmaakbedrijf. U bent onder meer gespecialiseerd dus in het schoonmaken van zogeheten crime scenes en horrorhuizen. Dus um, hoeveel mensen werken er eigenlijk bij uw bedrijf? Uh, 45 mensen. En, en die zijn allemaal inzetbaar op dit punt, of...? Nee, niet allemaal. Nee, Daar hebben wij uh, zeg maar een man of drie uh, die daar gespecialiseerd in zijn. Ja, en dit, dat betekent dat zij speciale cursussen moesten volgen of zo? Ja, maar dat doen we allemaal intern. Uh. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, dus dat we in ieder geval uh, goed op moeten letten dat we zelf niet uh, ziek worden. Want we doen ook uh, zeg maar, huizen die gewoon uh, vervuild zijn met, met ontlasting en zo. En dat is, uh, ja, dat is ook gevaarlijk voor de medewerkers. Ja. Maar ze, bedoel, zijn er andere technieken uh, voor, voor dit soort huizen dan, dan, laten we zeggen, voor een gemiddelde schoonmaakklus? Nou, in principe niet. Alleen je gebruikt wat andere middelen. En uh, ja, je hebt ook wat meer uh, geuren die achterblijven. En daar hebben wij zeg maar, machines voor. Dat, uh, die zetten wij erin. Dus die, ja, die uh, halen eigenlijk uh, alle luchtjes weg die uh, blijven hangen. Ja. ja, nou, dan komen we wel een beetje op de details. En ik kan me zo voorstellen dat mensen op dit moment aan het eten zijn. ja Die moeten toch maar even uh, of een sterke maag hebben... of misschien heel af en toe de oren een beetje dicht doen. Want u kunt wel wat verhalen vertellen, hè? Ja, we hebben een, uh, zeg maar een, een, een huis gehad waar een, uh, een moeder vermoord is door een zoon. En uh, ja, dan werd door de familieleden gevraagd of wij het wouden schoonmaken. En dat moesten we dan eigenlijk ook onder politiebegeleiding doen. Uh, omdat dat nog niet echt vrijgegeven was. En dan was er gevraagd of wij... Uh, ja, ze waren een neusringetje kwijt en, uh, en een ketting. En ja, dan moeten wij eigenlijk tussen het bloed moeten wij dat gaan zoeken. Ja. gevonden ook of niet? We hebben het wel gevonden, ja. ja, ja. Waar, waar kunnen mensen u nog meer voor bellen? Want we zeiden het al: crime scenes, dat zijn uh, zaken waar vaak uh, nou ja, niet zulke frisse dingen zijn gebeurd. Ja, ze kunnen ons bellen voor alles. We doen uh, eigenlijk van uh, dagelijks schoonmaken van kantoren tot uh, uh, oplevering van panden. En uh, ja, waar, ook waar mensen, zeg maar, die, uh, die in, in, uh, wonen zelf nog thuis en die vereenzaamd zijn. En het hele huis vervuild is, is met, met, ja, met uitwerpselen en zo. Ja. Ja, daar kunnen we ons alles van alles bij voorstellen. En dan, dan, dan die horrorhuizen, waar echt, echt nou ja, moorden zijn gepleegd of, of ongelukken zijn gebeurd. Wat, ga eens terug naar de eerste keer toen u zo'n huis binnenkwam. De nou, allereerste keer was in, uh, in Den Haag. Er uh, waren vier Turkse uh, mensen die waren door Koomonoxide om het leven gekomen. En ja, toen zijn we door de, door de familieleden gebeld om, om dat op te ruimen. Want als, uh, ja, als je daar aan dood gaat, dan laat je eigenlijk alles, uh, je ontlasting, alles lopen. En dan ja, er waren er nog wat, wat huisdieren en zo die weggehaald moesten worden. En ja, die mensen gingen echt niet naar binnen toe. Ja. Ja. Maar dan kom je daar binnen. En, en, bedoel, dat, dat was uw eerste keer eigenlijk. Ja, klopt. Ja, en dat was, ja het is wel apart. Alleen ja, je moet. Het is, het is, als je daarheen als je gaat, kijk bij ons, we worden zeg maar, gebeld. En dan heb je eigenlijk geen tijd om na te denken: van, uh, van ja, dat is gebeurd. Want het is, je wordt gebeld en je moet er gelijk heen. Ja. Heeft u altijd en, een ploeg klaarstaan die daarvoor uh, inzetbaar is? Ja, je hebben altijd klaarstaan. En het kan dus ook wel zijn dat de politie u belt? Nou, de, de, de politie heeft ons nog nooit gebeld... want die laat altijd uh, aan de familieleden over. Oké, okay, dus dan, dan heeft de politie zijn werk gedaan op zo'n zo locatie. Spooronderzoek ja. is geweest. Ja. En dan moet de boel opgeruimd worden. Ja, klopt. Of vindt u dan ook nog wel eens iets wat, wat eventueel bij die misdaad hoort? Nee, dat vinden wij niet. Dat nee, zien nee. we alleen maar in films, natuurlijk. Ja, dat is... Uh, <laughs> ja, zie je zij... Uh, of zoiets. Ja, dus, altijd als u daar komt, dan is, is bijvoorbeeld de, de lichamen en zo zijn altijd al weg. Ja, die zijn weg. Ja. Ja. Um, ho, hoe ver gaat dat opruimen eigenlijk? Dan is dat alleen maar de situatie die u daar hebt aangetroffen, uh, opruimen, schoonmaken? Of, of wordt ook een half huis opnieuw geverfd? Hoe, hoe gaat zoiets? Nou, we hebben laatst een, uh, een hotelkamer gehad. waar iemand met uh, een, een junk heb gezeten met crystal Matt, en die hebt daar uh, zes dagen gezeten. En ja, dat, echt, die hele, dat hele hotelkamer die zat helemaal onder de bloedspetters. En ja, dan voeren we eigenlijk alles af. De matrassen, het tapijt, gordijnen. En we maken het helemaal schoon. En dan uh, adviseren we het wel om het dan ook nog een keer te schilderen. Want uh, ja. ja, dat is toch wel iets, iets hygiënischer. Ja, maar dat doet u niet zelf? Nee, dat besteed maar. ik dan wel uit. Wat, wat is het allersmerigste dat u hebt meegemaakt? Was dat dit het, uh, hotel misschien, of...? Nee, het alles meer Allesmeerassen is een huis in Rijswijk geweest waar een meneer gewoond heeft. En die, uh, ja, die was vereenzaamd. En die uh, werd. Uh, ja, toen kwam zijn zus een keer kijken en dat was, ja, dat was echt goor. En dat wist ik van tevoren. En daar heb ik dan wel s'nachts van wakker gelegen als we daarheen moesten. Want dat was, dat was echt goor. Dat is eigenlijk nog goorder als, uh, als bloed van iemand. Ja. En u, u praat er vrij, uh, laten we zeggen, klinisch over. Bent u gewoon een koude kikker of hoe zit dat? Ja, ja. Je, je, als je erheen gaat, dan, dan, dan, ja, dan, als je binnen bent, dan ben je het kwijt. Dan, dan doe je gewoon je werk. En, ja, en uh, dat denk je daar eigenlijk niet over na. En dan ga je de volgende dag weer een wc schoonmaken... en dat is eigenlijk hetzelfde? Of, uh... ja, ja, dan begin je gewoon eigenlijk met je dagelijkse werk. Ja, ja. Dus, ja. ja, want ik kan me toch zo goed voorstellen... dat, dat, dat niet iedereen daar maar zo tegen kan. Ook, ook mensen die bij uw bedrijf werken. Nee, maar daarvan nemen, kan ik ook niet iedereen meenemen. Daarvoor heb ik een, een klein ploegje die dat doet... En die hebben bewezen dat ze een sterke maag hebben. Ja, ja en die uh, toch daar wel overheen kunnen stappen. En is het nooit zo dat, dat een van die mensen, of u zelf misschien wel eens het behoefte heeft om, om het daar dan over, toch over te hebben? Uh, dat zeggen we op een professionele manier. Of, of speelt dat helemaal niet? Nee, nee. Maar dat komt ook omdat wij eigenlijk de lijken niet zien, zien leggen. Dus uh, ja, we, we zien bloed. En als ik uh, in mijn vingers snij heb ik ook bloed. En daar ben ik ook niet bang voor. Ja. Zijn er ook dingen die u absoluut niet doet? Nee, nee, dat niet. We doen eigenlijk alles waar we voor gebeld worden. Dus, uh, ja. yeah. En het gaat dus vaak via de nabestaanden, zegt u ook. Ik, ik kan me ja. zo voorstellen dat die mensen achter, achteraf uh, heel, heel dankbaar zijn dat het dan weer voor elkaar is. Ja, maar we hebben heel kort contact met die mensen. Want ja, die hebben toch wel wat iets te verwerken en zo. En ja, als wij het dan eigenlijk opgeruimd hebben, dan is, het, uh, is dat weer een probleem opgelost. En um, nou ja, zoals we vaak met tv-series, want nogmaals, daar kennen we het ook wel van, natuurlijk. Ik, ik heb wel een tijdje toen ik een, een hele film gezien over een soortgelijk bedrijf. Uh, van twee vrouwen he, die dat uh, die Ja, heb ik ook gezien. Uh, die, ja. vond, wat vond u dat van? Benaderde dat een beetje de werkelijkheid? Ja, het is in, in Amerika allemaal wat heftiger als hier zo. Uh kijk, zoiets, zo, dat hebben, dat, zoiets hebben wij nog niet meegemaakt nee. zo heftig. Sunshine Cleaning heette die volgens mij, de ja, film. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Twee, twee zussen geloof ik, die daar dan ook in beginnen. Maar ja. goed, zoals al vaak ook, alles wat je in die film ziet... de, de praktijk komt een beetje in de buurt, maar dat zal ongetwijfeld toch anders zijn. Ja, het is iets anders, iets minder heftig. Is het wel leuk werk wat u doet? Ja ik, uh, ja, ik zie het als mijn hobby. Echt waar? <laughs> ja, echt. Ik kan me voorstellen dat, dat mensen daar toch een beetje van achter hun oor krabben. Van een hobby, hoezo? Ja, maar het is, uh, kijk, het is niet alleen de Crimes in wat we doen, maar we leveren ook, uh, ook winkels op. Ja. Als er een, een winkel verbouwd wordt voor, uh, voor 500 miljoen of uh, van 500.000 euro en het is niet schoongemaakt, is het nog niks. En als wij geweest zijn. Dan is het schoon en dan is het ook netjes. En dus dan heb je toch eer van je werk. Ja. Ook al ben je maar de schoonmaker. Ik snap het. Uh, nou, de aanleiding was dat het huis in, in Cleveland. Uh, en u uh, hebt een beetje verteld hoe dat uh, hier in Nederland toe gaat. Gespecialiseerd in, uh, in dit soort klussen: crime scene, cleaning, schoonmaakbedrijf Heibra. Dat is een bedrijf. Uh, meneer Braxhoofd, hartelijk dank. Graag gedaan. But don't come try it on. Step out of that black chiffon. Here's a dress of gold and. My love didn't cost a thing You like twenty-two girls and one Should've kept my undershirt. You're like 22 girls in one. John Meyer volgende week bij de buren van Radio 2... gaat zijn nieuwe album in de première. Dat heet Paradise En Daar staat dit liedje ook op Paper Doll geheten. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen was de hele week in de Blauwe Moskee in Amsterdam. De Ramadan is intussen afgelopen. En dan volgt natuurlijk het suikerfeest. En vandaag is daarvan de tweede dag. Anne, zijn ze daarvan uh, aan het genieten... In de blauwe moskee hangt een beetje het sfeertje... de day after, the night before. Er zitten wel wat dames en ze vallen helemaal stil... maar ze zitten net lekker te kakelen. Mag ik dat zeggen? Ja hoor, dat mag je wel zeggen. Het is nu uh, ja, voor de tweede dag het suikerfeest. En toen keek je mij heel streng aan. Oh Komt-ie, één, twee. Ja, suikerfeest. Nou ja, uh, het, het, of het hoort eigenlijk geen suikerfeest genoemd worden. Het hoort eigenlijk iets ul genoemd worden het is het einde van de ramadan en dat vieren gewoon we zijn blij en daar hoort gewoon een zoetig hapje bij maar niet dat we uh, suiker vieren of uh, wat dan ook maar je kan je er zelfs een beetje kwaad om maken toch eigenlijk wel ja het is eigenlijk ook een uh, een, een soort een toevoeging eigenlijk dus de mensen hebben dat zelf erin gebracht maar het is gewoon itul uh, futter en uh, geen suikerfeest of uh, sheker bayram turkse mensen zeggen ook heel vaak sheker bayram nee nee nou, we zullen het in onze oren knopen. Ja. Al staat er wel een hele tafel voor met uh, zoete Ja, dus. Zoete limonade, inderdaad. Maar ja, uh, he, dat, uh, dat hebben we vaak in de ijskast staan, toch? Dit is Nancy van Zusters voor Zusters. Ik ben hier de hele week te gast geweest, in de Blauwe Moskee. En het was ontzettend open. Toch kan je zeggen dat niet elke moskee zo open is. Uh, dat klopt. Uh, veel moskeeën zijn, zeg, worden echt uh, gerund door mannen ook. En uh, wij noemen dat broeders. Uh, er is niet echt een heel grote vrouwengebedsruimte. Er worden niet echt heel erg veel vrouwenactiviteiten gedaan. Uh, ja, wij als vrouwen zijn hier gewoon heel erg actief. en Misschien dat het daarom wat opener is. En multicultureel natuurlijk ook vooral. Het is niet een Marokkaanse of een Turks of een Somalische moskee. Het is echt het is open voor alles. En, uh, en iedereen. Dus ik denk dat dat er wel heeft mee heeft te maken. Chantal had een hele drukke week met Ramadan. We hebben er op wacht zien staan. Iedereen proberen stil te houden. Zit nu een beetje uitgepuft op die stoel. Ja, en nu is het voorbij. Ja, dus ik, zit, ik ben een beetje... Ja, ik ben nog een beetje inderdaad. wat Je zegt, ik, ik ben een beetje stil. Ik ben een beetje... Ja, ik wil niet zeggen verdrietig, maar ja, een soort van... Ja. Ja, besef van nou, het is, het is nu voorbij. Dus, uh, ja, maar wel met, ik kijk wel terug met heel veel, met, met, met een, een vrede gevoel. En het is echt een, een goede maand geweest. We hebben echt uh, in de moskee ook zoveel nieuwe gezichten gezien. Zoveel meiden ook uh, die uh, moslim zijn geworden. Dus uh, ja, het kan gewoon niet mooier eigenlijk voor ons. Een geslaagde ramadan hier. Ook nog een geslaagd suikerfeest. Nou, er staat dus echt nog een hele tafel vol. Ja, suikerfeest mocht ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik was even de andere naam vergeten. Maar die tafel moet leeg en dan is het echt over. En dan gaat het gewone leven voor iedereen hier weer beginnen. Anna van der Veen was dat vanuit de Blauwe Moskee. Volgende week is zij ook de verslaggever van dienst voor in de praktijk. En dan gaat ze zich onder laten ontdompelen in de musicalwereld. Hold on little girl, show me he's standing. that bad when it's through it's through fate would twist the both of you in de stelling in stand.nl. Optimisme over de economie is terecht. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Hier is Raymond Serré. De man die zes jaar geleden in Barlen-Nassau zijn vrouw heeft omgebracht... moet elf jaar de cel in. De rechtbank in Preda acht hem schuldig aan doodslag en het verbergen van een lichaam. Justitie had twaalf jaar cel geëist. De kwestie werd bekend als de grenslijkzaak. De man heeft altijd ontkend dat hij zijn vrouw heeft omgebracht... en zijn advocaat had gevraagd om vrijspraak. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat Rusland meer tekst en uitleg geeft over de uitspraken van minister Moetko. Die zei vorige week dat de omstreden anti wetten in Rusland ook tijdens de winterspelen in Sochi van kracht zijn. Een eerste uitleg van de Russen is voor het IOC nog niet duidelijk genoeg. De uitspraken van Moetko leiden tot een golf van verontwaardiging. De Nederlandse sportkoepel NOC-NSF noemden ze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 Terwijl bruinbrood veel gezonder is. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Verkeersinformatie, John Bakker. Met de files op de A2 België-Eindhoven... in beide richtingen bij knooppunt Europaplein 4 kilometer. Op de A7, vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen... bij knooppunt Joure 2 kilometer. de werkzaamheden op de A16, vanuit Rotterdam naar Breda... tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord, 7 kilometer. En de langste file nog altijd op de A27 vanuit Utrecht naar Breda voor Werkendam, 13 kilometer. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Consumentenvertrouwen neemt weer toe. De export trekt voorzichtig aan. De AEX stijgt weer. Mondjesmaat druppelen er positieve berichten over de economie binnen. Deze week spraken de bazen van ING en Delta al hun vertrouwen in de economie uit. De daling die we in Nederland gezien hebben, de, de prijzen van huizen bijvoorbeeld, de daling is aan het afnemen. We zien ook dat eh, het aantal mensen wat kon vragen voor een lening wat meer aan het toenemen is. Dus er zit een klein beetje, ik zou bijna zeggen het sentiment begint een beetje te veranderen. Maar er zijn ook nog genoeg redenen tot somberheid. De huizenmarkt zit nog altijd in het slop, er is inflatie. En waarom doen de andere Europese landen het veel beter dan Nederland? Is het nog te vroeg om optimistisch te zijn? Of klimmen we weer uit het dal? Ik praat erover met Wim Boonscha, die is chef-econoom bij de Rabobank. Dag Wim Boonska. Goedemiddag. Een hele goede middag. U krijgt die keuzes aan het begin. Daar mag u nu ja of nee op zetten. Zeggen, daar komen zij. Onze economie is altijd sterk geweest. Ja, eens. Geld moet rollen. Ja. Deze opleving komt natuurlijk dankzij Rutters oproep om geld uit te geven. Nee. Dan de stelling optimisme over de economie is terecht. En uh, iedereen is, uh, daar, um, uh, ja, heeft daarmee te maken natuurlijk. Dus um, het moet ook haast wel dat u daar een mening over hebt. Um, en daarom roep ik onze luisteraars eens op om te reageren. Eens of oneens op de stelling optimisme over de economie is terecht. Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ja, de vraag stel ik ook aan nu, meneer Boonsra. U bent chef-econoom bij de Rabobank. Optimisme over de economie is terecht. Ja, gematigd optimisme is terecht, ja. Dus u bent het wel mee eens? Ja, ik, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik heb eerlijk gezegd al heel lang geroepen... dat we veel te pessimistisch zijn, een beetje los van, van de werkelijkheid. Uh, dus ja, dat het pessimisme nou afneemt, dat vind ik, uh, dat vind ik meer dan terecht. Uh, maar tegelijkertijd moeten we ook wel uh, zien dat het... Uh, Doorzet, dat het voor de herstel voorzichtig zal zijn. En dat veel mensen het nog niet zullen merken. Omdat de werkloosheid natuurlijk naijlt. Ja. Maar u, u hebt het idee dat we de bodem hebben gehad? Ja, dat, dat gevoel dat heb, ik, dat heb ik toch wel. Kijk, de, de fundamenten van de Nederlandse economie zijn, zijn altijd heel sterk geweest. We hebben een hele sterke concurrentiepositie eh, altijd gehad. Eh, ieder jaar eh, verdienen we met z'n allen meer dan we uitgeven. Eh, dus, dus wat dat betreft eh, zijn we een sterke economie. We zijn ook heel rijk. Eh, we kijken met, met jaloezie naar Duitsland, maar per inwoner zijn wij echt niet armer dan Duitsland. He, alleen, de groei staat een tijd stil, dus ja, dat, dat heeft een sterke stemming, uh, heeft een stemming behoorlijk onder druk gezet. Maar, maar kunt u ook al een prognose geven wanneer dan echt het zijn groen krijgen, van we zijn er weer uit uit de recessie? Um, nou ja, kijk, kijk, iedereen zal dat anders ervaren. Kijk, u noemde net, de export trekt weer aan. Nou, dat, dat, dat is ook wel logisch. Je ziet dat, dat de wereldeconomie aantrekt, je ziet dat de cijfers in Europa her en der mee beginnen te vallen. Nou, daar hebben wij meteen baat bij, dus onze exporteurs merken. Dat. Maar daar worden de banen in Nederland niet gecreëerd. Hè. De, de banencreatie vindt plaats bij het midden- en kleinbedrijf. De economie die op de binnenlandse economie is uh, gericht, zal ik maar zeggen. En daar is het op dit moment nog vrij zwak. Hè. Dus dan zullen we in de krant gaan lezen: van het gaat weer beter met de economie, er is weer groei. Maar op de arbeidsmarkt zullen we voorlopig nog niet zien dat de werkloosheid gaat dalen. Dat, dat, dat komt met een jaar vertraging. Ja. Want ik zag Homme van de ING bijvoorbeeld, die zegt: van, nou ja, misschien volgend jaar 1% groei. Euh, nou, dat, dat is aardig, zegt hij. Maar eigenlijk merken we daar dus qua banen hier in Nederland niks van. Nou, ik zeg niet dat je er niks van merkt. Hè, maar uh, je zult zien dat de werkloosheid op een gegeven moment niet meer oploopt... en voorzichtig zal gaan dalen. Maar het zal echt langere tijd duren... voor we weer terug zijn op het niveau van, van een aantal jaren geleden. Hè, dat, uh, maar goed, je zag ook hè, toen het slecht ging... dat de werkloosheid pas met de vertraging uh, begon op te lopen. De, de werkloosheid loopt altijd een beetje achter de, uh, de economische groei aan. Um, en, en Ik zag van de week uh, Snabel van... Uh... CPB, hè? Was hij van? Uh... Van het, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Sorry, van de ja, SCP is ja, hij, ja. Ja, neem me niet kwalijk. Maar die, want omdat u dat net, net zo zei, daarom kom ik er ook op. Omdat u zei, van, zoals het ooit was, zal het nooit meer worden. Ja, dat soort geluiden hoor je in iedere crisis. Ik heb het op de ruil ook nog gehoord zeggen in 1973. En sindsdien zijn we weer twee keer zo rijk geworden gemiddeld. Dus eh, nee, eh, kijk, zoals het was, wordt het natuurlijk niet in die zin... dat eh, de toekomst er anders uitziet dan het verleden. Eh, maar er is geen enkele reden om nou te veronderstellen... dat we arm blijven, dat er geen economische groei meer zal zijn, wat dan ook. Dat, dat, dat is toch echt somber praten die nergens op gebaseerd is. Right. Het gaat aardig ook op de beurs, zei ik ook al. Hè. Kan de verkoop van KPN daar nog invloed op hebben? Um, nou, dat weet ik niet. Ik ben geen beursanalist. Um, waar ik me wel wat zorgen over maak. Kijk, de, de beurs uh, beweegt vaak toch wel wat los van, van de echte conjunctuur. Uh, en wat je op dit moment de afgelopen jaren ziet... is dat, dat de geldverhoudingen erg ruim zijn... Hè, door het beleid van de centrale banken... om de economie weer in gang te krijgen. En dat heeft toch ook wel een beetje een neveneffect gehad... Dat, dat en zo laag is dat nogal wat beleggers dan maar naar de beurs zijn gegaan. Dus het zou best eens kunnen zijn dat, dat op dit moment, uh, zeker als de rentes weer zouden gaan stijgen, dat op de beurs eerder wat tegenvallers en meevallers zouden gaan krijgen. Ja, omdat mensen dan toch weer teruggaan uh, en hun spaargeld gewoon uh, op de bank zetten bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, je, je ziet bijvoorbeeld uh, dat. Uh, he, maar, maar je ziet bijvoorbeeld ook hoe, hoe hevig beurzen reageren op, op uitspraken van, van de Amerikaanse centrale bank-president. Dat er een einde gaat komen aan het ruime geldbeleid. Nou, dan zie je dat er prompt vrij sterke reacties toch zijn. Yeah. <sighs> He, dus dat geeft toch ook wel aan dat er wellicht toch iets van, van zeebelletjes... zich hebben gevormd op de financiële markten. Nou, eigenlijk is het toch, maar dat heb, dat heb ik me wel eens vaker uit laten leggen... door, door economen en, en, en mensen die er ook verstand van hebben... het is gewoon één grote psychologie, toch? Uh, psychologie speelt een belangrijke rol. Uh, met name waar het gaat om, om de korte termijn-fluctuaties. Uh, kijk, op, op langere termijn wordt de economische groei natuurlijk gedragen... door een paar uh, hele basale uh, uh, zaken. Dat is het, het aanbod van, van mensen die kunnen en willen werken... Uh, het aanbod van, van kapitaalgoederen, he, van de machines die nodig zijn. en technologische ontwikkelingen, innovaties. En, en die maken dat, dat structureel. Uh, de afgelopen eeuwen stelselmatig. Uh, met wat ups en downs. Maar toch wel heel erg veel rijker zijn geworden. dan, dan een paar eeuwen geleden. of ja. zelfs een paar decennia geleden. He, maar op korte termijn, het bestedingen, het gedrag van mensen. wordt heel sterk bepaald door, door de stemming van mensen. En ja, daar, daar spelen psychologische effecten een hele grote rol. We hebben dit natuurlijk heel lacherig gedaan. over die opmerking van Rutte. Maar, uh, in de grond snap ik wel wat hij bedoelt. Als we, als we elkaar maar blijven napraten en zeggen van ja, het gaat allemaal heel slecht, dan, dan gaat iedereen ook op zijn centen zitten. En je ziet nu een beetje het omgekeerde weer gebeuren. Nu, nu begint er een lichte positieve stemming te ontstaan. Um, ja, maar de Amerikanen hebben daar een hele mooie uh, uitdrukking over. Dat is uh, you have to walk the talk. Uh, hè, dus zo'n oproep van mensen laat het geld rollen, is heel erg mooi. Maar als je dan vervolgens met je beleid de economische groei weer afknijpt... dan geeft het natuurlijk compleet verkeerd signaal af. En ja. dat is wat momenteel toch wel gebeurt. Nou ja, goed, daar komen we zo nog wel even over te spreken. Uh, maar nog even over het consumentenvertrouwen. Want het lijkt dus door dit soort positieve verhalen... De van de week uh, hommen gezien, we hebben de, de man van Delta Lloyd voorbij zien komen. Nou, ja, u zegt het nu ook weer, een beetje vanuit de Rabobank. Uh, dat helpt dan blijkbaar toch mee. Of, of hebben die ook een dubbele agenda? Want het is natuurlijk ook in uw eigen belang om te zeggen... gaat goed. Nou, ik, ik denk dat dat niet zo speelt, hoor. Kijk, als... als uh... Als het werk van, van mijn collega's en mezelf zou worden bepaald... door deze dubbele agenda, dan waren we onze geloofwaardigheid... al, al, al decennia geleden kwijtgeraakt natuurlijk. Eh, dus eh, wij doen, net zoals Centraal Planbureau dat doet... en net zoals collega's van andere banken dat doen... gewoon eerder geweten voorspellingen, en die schrijven we op. Ja. Eh, en eh, als u kijkt eh, over de afgelopen jaren... Eh, dan weet u ook dat, dat mijn collega Hans Tegeman, een van mijn eh, naaste collega's, een van de eerste was... die heeft gezegd van we komen de komende jaren... op een aanmerkelijk lager groeitempo dan we de voorafgaande jaren hebben gehad. He, en, en daarin was hij toch echt een van de eersten in dit land... die dat met gro vrij grote nadruk heeft uh, gebracht. Nou, dat, dat was toch niet uh, de dubbele agenda, zou ik maar zeggen. Nee, nee ik bedoel, uh, goed, dat is natuurlijk een belangrijk punt... wat u net zegt, de geloofwaardigheid. Want toen het slecht ging, werd dat ook door, door jullie allemaal gezegd. Nou. Ja, nu het dan goed gaat, dan moeten we dat ook geloven natuurlijk... dat het dan dat het weer ietsje beter gaat. Daarover gesproken is dat wel echt zo. Want we zitten natuurlijk toch te wachten op die laatste cijfers van het CPB. Ja, kijk, dit jaar krimpt de economie nog. Hè. Dus, dus we, we moeten onszelf nu helemaal niet, niet rijk gaan zitten rekenen. Uh, volgend jaar uh, zien we een, een lichte groei. Uh, die zal ergens uit tussen half 1% uitkomen... voor zover je dat zo nauwkeurig kunt, uh, kunt voorspellen, denken wij. Uh, maar wat we wel steeds hebben gezegd... kijk, onderliggend is de Nederlandse economie heel erg sterk... We zijn gewoon een heel rijk land. We hebben goede sociale voorzieningen. We hebben nog steeds een relatief lage werkloosheid. En onze huizenmarkt, in tegenstelling tot wat iedereen roept... daar zit helemaal geen zeepbel. Betalingsachterstanden zijn laag. Dus de fundamenten zijn heel sterk. De stemming is erg negatief. Het beleid, min of meer noodgedwongen overigens... ook door de Europese regels, is sterk restrictief. Dus dat zet de koopkracht onder druk. Dat zet de bestedingen onder druk. Maar het fundament van de economie is gewoon ijzer, ijzersterk. En dan weet je dat het een kwestie van tijd is... dat het gewoon weer gaat groeien. Dat gebeurt na iedere recessie. En vergeleken met de jaren dertig zitten we nu op zoveel hoger welvaartsniveau. Dat is niet te vergelijken. Nee. Maar goed, we hebben dus nog steeds een, een, een, in verhouding een hoge werkloosheid. We Lagen. hebben Sorry. Lage. Onze werkloosheid is in Europa een van de laagste. Niet meer de allerlaagste, maar wel een van de laagste. Oké, okay, maar voor Nederlandse begrippen is die op het moment best hoog. Ja, omdat wij uh, gewend waren geraakt aan, aan de zegen van, van een buitengewoon lage werkloosheid. Ja, He, ja. En, en nu is hij inderdaad uh, met, met wat vertraging op de recessie is, is hij opgelopen. Ja. En wat verder dan, dan goed is, dat zal overigens de komende jaren ook echt wel weer uh, teruggaan. Maar dat soort dingen gaan langzaam. De inflatie is opgelopen? Uh, dat zijn overheidsmaatregelen. Uh, in oktober gaat de inflatie weer dalen, want dan loopt het effect van de Btw van vorig jaar eruit. He, je moet eigenlijk even onderliggend kijken wat er met de inflatie gebeurt. De echte inflatoren druk is gewoon laag. Alleen op het moment dat de overheid de btw verhoogt... dan knalt dat meteen in het inflatiecijfer. En een jaar later knalt dat er dus weer uit. Want dat is dus een eenmalig effect voor één jaar, zal ik maar zeggen. Okay, dus dan moet en een beetje in juli is het kijken. gebeurd omdat de huurstijging... Eh, ook een overheidsmaatregel eh, is doorgewerkt. En ja. dat loopt er over een jaar ook weer uit. Ja. He, dus, dus wat dat betreft onderliggend is de inflatoren druk in Nederland niet hoog. Ik hoorde ditzelfde dat van, dat, van dat huur inderdaad... Dat heeft ook, met name de scheefwoners hebben daar last van, begrijp ik. Dat hoorde ik vanochtend VNO-NCW-voorzitter Wientjes uitleggen... Uh, hij zegt je moet inderdaad door die cijfers heen kijken. En hij riep op om uh, naar het kabinet toe, en dan kom ik inderdaad op uw punt wat u daar straks ook al maakte, uh, om, om vooral geen lastenverzwaring toe te passen nu. Bent u het daar mee eens? Um, ja, ja. Kijk, uit, uiteindelijk uh, is het toch wel zo dat, dat lastenverzwaringen uh, een beetje de makkelijke manier zijn om geld bij de overheid er binnen te harken, maar op zichzelf niet goed zijn voor de economische groei. He, het is veel beter, maar tegelijkertijd ook veel moeilijker, zeg ik er ook meteen maar bij. Um, om nog eens een keer heel kritisch te kijken: van waar geeft je overheid nou allemaal je geld uit? En is het allemaal wel zo efficiënt wat je daarmee doet? He, maar goed, bezuinigen is altijd lastiger dan, dan lasten verzwaren. Dus uh, ik ondersteun de oproep van Wientjes, maar nou, ik ben niet helemaal gerust of iedereen goed naar hem luistert. Ik wou he. dat zeggen, want Dijsselbloem moet die 6 miljard bij elkaar zien te harken. Um, ja, dat, dat heeft het kabinet zich voorgenomen, ja. Ja. Maar u, u zegt eigenlijk van dat lichte optimisme wat er dan nu is en de, en de, de eerste tekenen van herstel, die kan je gelijk de kop indrukken door uh, de lasten te verzwaren. Nou kijk, lastenverzwaringen zijn niet goed voor de economische groei. Hè. Dus, dus komen er nu weer lastenverzwaringen voor, voor de burgers en bedrijven, dan heeft dat op zichzelf weer een negatief effect uh, op de economische groei. Hè, dus daarmee schiet je zelf een beetje uh, in, in je eigen voet, zal ik maar zeggen. En een drama, wat overigens in Nederland niet zal gebeuren, want onze economie is veel sterker en het gaat om relatief, uh, klinkt wat Gek maar, relatief weinig geld. Maar wat je bijvoorbeeld in Griekenland zou gebeuren, daar werd zwaar bezuinigd. Maar daardoor krompt de economie zo hard hè, dat. Uh dat het overheidstekort als percentage van de economie niet genoeg daalde... en er nog meer in moest worden bezuinigd. En dan kom je zo'n neerwaartse spiraal terecht. Ja. Nou, dat gevaar zit nog niet heel erg dichtbij voor Nederland... maar het is toch wel goed om even in het achterhoofd te houden... dat op dit moment qua timing het misschien even niet zo verstandig is... om al te hard te bezuinigen. Goed, nou, ook dat is een duidelijke uitspraak. Dank daarvoor voor nu. U blijft meeluisteren, meneer boos En dan kom ik zo meteen graag bij u terug. Want we gaan nu naar de luisteraars met hun reacties. Hij is trouwens chef-econom bij de Rabobank. Ik kijk even op de site want daar daar is natuurlijk al gestemd, optimisme over de economie is terecht. Dat is de stelling, 900 mensen ruim hebben dat gedaan. 32% is het eens met de stelling, 68% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Joopoe-Dreling Huizen. Uh, onterecht, en ik ben geen pessimist, ik ben een optimist van nature. Maar de economie staat er slechts voor. Maar we zien elk half jaar zo'n wat politici en wat CEO's... ...terugkomen om het vertrouwen van de Nederlandse bevolking... ...van te proberen op te pimpen. U denkt dat dat gewoon een afspraak onderling is? Van jongens die nou, dat nee, het positief nee, nee, doen? Nee, zover gaat mijn complotdenken niet. Maar het is, het is niet waar. Om eventjes één dingetje van meneer uw gast naar voren te halen... ...de werkloosheid is hier re reëel hoger als wat het cijfertje aangeeft... ...want hij vergeet even dat enorm veel zzp'ers... ...minder uren werken of veel lagere bedragen per uur krijgen. Dus de werkloosheid is, is, is veel hoger dan het cijfer. Ja, We hebben voor een werkelijke groei nodig... Meer banen, dus toenemende werkgelegenheid in plaats van afbraak. Ja. En hoger reëel besteedbaar inkomen. Maar we kennen tegenwoordig maar twee hitsingels. Om Kees te kort te citeren van BNR, Business New Radio. BGHB, elk half jaar komen we aan tevoorschijn, binnenkort gaat het beter. En de beursjongetjes, gedragen door het gratis monopoliegeld van Frankfurt, kennen maar één hitsingel. En dat is WKNN. We ja. kijken nergens naar. De AIX staat niet meer in verhouding tot de hele economie. En dat weet ik, meneer Boon staat donders goed. En dan liggen nog steeds pakweg zo'n 700 Europese banken aan het infuus van de ECB. Ja. Dus die paar lichtpuntjes van nu zullen spoedig weer doven. En dan gaan we gewoon weer een stukje verder naar beneden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Martin Hemming. Martin. Ik, ik ben het uh, eens met de stelling. Uh, ik heb een beetje hetzelfde standpunt als uh, de heer Boonsteraar. heeft is trouwens mijn uh, grote baas. Ah, kijk aan. Maar ja, dat, uh, ik heb een hypotheek. Ik zit in de agrarische sector. Oké, okay. en die heeft u maar bij ik die wil, bank... ja. Ik wil even een voorbeeld geven hè, hoe het in de agrarische sector is. Er is een, een top economie in de agrarische sector, Jelle Selstra. En die heeft eens onderzocht wat nu het daadwerkelijke verschil was... tussen uh, ondernemers in de agrarische sector die wel om konden gaan met een mindere economie... en, en die er niet mee om konden gaan. En dat bleek eigenlijk uit het onderzoek... die ondernemers die veel praten en sociaal sterk bewogen zijn... Die moesten het onderspit delven voor de mentaal harde ondernemers die ervoor gingen. Ook eens een keer een uurtje extra werken. Ook eens een keer het vieze werk aanpakten. En dat is op het moment het probleem in Nederland. Het vieze werk laten we ook knappen uh, door elders. Terwijl het zelf geld hard nodig zijn. Aha. Maar daar zit juist de grote winst. Okay. Dus dit zit hem ook een beetje in het karakter van ons allemaal, zegt u eigenlijk. Uh, daar moeten we ook wat aan veranderen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben René van der Meer. Ik ben ook zeer uh, uh, uh, pessimistisch. Het spijt me, die banken die blijven maar kletsen en uh, ouwe hoeren, die meneer Homme ook. Zijn eigen vermogen is 6 miljard gezakt en hebben we 780 miljoen winst gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Er klopt geen donder van, van het hele verhaal. En als gewoon burger, mijn huur is steeds duurder, uh, alles gaat omhoog, ik krijg geen pensioen. En een baan hoef ik ook in feite niet meer te verwachten op mijn oude dag. Dus ik zie het gewoon heel erg pessimistisch. En ik ben het met de meneer van de Rabobank eens dat goede tijden, slechte tijden. Maar voorlopig zie ik nog geen enkel lichtpuntje. Duidelijk, dank u wel, Stamptenl. Goedemiddag. Goedemiddag, meeneedje, Zuid Den Haag. Ik ben voor de stemming, voor de stelling. En die tweede meneer, die droeg iets aan wat de waarheid is is een koe. Hè? We moeten gewoon al ons werk, wat al het werk wat in ons land is, moeten we aan willen pakken. Ja, en dan komt het goed. En als, ja, dan begon het vanzelf goed. En dat we elkaar in de put praten, dat is natuurlijk ook een, op dat ogenblik een heel sterk aanwezig iets. Daar moeten we ook maar eens een keer mee stoppen. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Peter van Delft. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Uh, hoe kan je spreken van vooruitgang? De onderwijzer, de et etc. Alles wat bij het rijkwerk heeft al de jaren 0%. De inflatie al die jaren is 12% geweest. Dus met andere woorden, 12% op achteruit. En ook de komende jaren blijft de nullijn. Meneer van de bank kan makkelijk kletsen. Maar de laatste die ik wil geloven zijn de banken... Uh, ik krijg een lullige 1% rente, hypotheekrente 5,5%. Zelfs mijn spaargeld wordt minder waard. Oh. Hoe kan je nou in godsnaam nog geloven dat die bankjongens een reëel verhaal oh. vertellen? Ah, ah, Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik eh, neig naar eens met de stelling. Ik vind het wel een beetje prematuur. Maar ik denk dat er toch ook wel wat redenen zijn voor optimisme. Nee, nou, de, de economie van Nederland is toch vrij sterk. In ieder geval beter dan, dan menig ander land. Hoewel er wel wat zwakke punten zijn, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan innovatie... waar we een beetje worden ingehaald. Ik vraag me wel af af veel pessimisten wat zij zelf doen. Er wordt nog geklaagd over rotbanken dit of uh, hogere huren zo. Maar wat, wat doen die mensen zelf om hun positie te verbeteren? Uh, het consumentenvertrouwen stijgt, dat vind ik een goede zaak. Die AIX is inderdaad wel een beetje overgewaardeerd, denk ik. Maar het geld dat nu vooralsnog niet besteed wordt... Daar horen veel mensen niet over. Dat is niet weg. Nederland heeft een groot probleem met private schulden. En mensen die het geld nu niet uitgeven... die gaan er of van sparen, maar belangrijker nog... ze gaan bijvoorbeeld hypotheken van aflossen. Ja. Dus ik denk dat dat ook een, een punt is wat ondergewaardeerd is. En als laatste... Uh, gaan andere Europese landen harder. Ja, maar die hebben al iedere pijnlijke maatregelen genomen. Duitsland bijvoorbeeld heeft onder Schreuder pijnlijke maatregelen genomen... waar dit kabinet en ook anderen nog steeds voor zijn. Maar inderdaad, het gevolg was daar meer banen... ook wel banen met lagere salarissen... maar wel minder werkloosheid. Ja. En Dat is dan... M meer welvaart, maar toch wel meer uh, onrechtvaardigheid, of in ieder geval minder nivellering. En daar zijn ze in Nederland voor terug. Maar als je ja. dus meer groei wil hebben, zul je toch ook meer on ja. ongelijkheid moeten accepteren. Nou ja, u zegt ook min min minder uh, on of, ja, meer onrechtvaardigheid misschien wel. Want, want dat is van Duitsland bekend. kind. hebben er straks nog even over gehad. Er bestaat bijvoorbeeld geen minimumloon. Dus daar zijn mensen echt aan het werk voor een paar euro per uur. Dat, dat is het nadeel. Ja. Nou, ik heb ook, de Partij van de Arbeid zegt sterk en sociaal. Nee, het is. Uh, hè? zwak en sociaal, of inderdaad sterk en toch ja, minder nivellering... Hmm. dan dat toch een, een noot die gekraakt moet worden. Ja. Anders gaan we door op oude voet. En dat betekent in Nederland meer werkloosheid, hoe pijnlijk het ook is. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt uh, met uh, Carla Dekker uit Heiloo. Dag Carla. Ik ben het, uh, hallo, ik ben het compleet uh, oneens, want uh, alle Nederlanders... hebben eigenlijk op dit moment allemaal een uh, tekort in hun portemonnee... Dus ik ben het gewoon oneens met de stelling dat het uh, straks in de toekomst uh, weer wat beter gaat. Ja, maar goed, het zal toch ergens een keer weer uh, om moeten draaien? Ik bedoel, dat is allemaal dan nog misschien op basis van de afgelopen tijd, waarin ja. we allemaal al weten dat het crisis was. Maar als er dan nu een lichte optimisme is over een verbetering? Ja, maar al die tekortkomingen die er nu al zijn, dat is gewoon een... Een, een vraag, en het zal altijd een vraag blijven... hoe moeten die ooit weer gedekt worden met, met, om het allemaal weer beter te maken? Ik ben het gewoon uh, compleet oneens. Het ja. blijft een, een tekort en het zal uh, op den duur in mijn ogen alleen maar uh, slechter worden. Uh, okay. betaal... ja, Oké, pessimistische kijk, dat kan. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens. Iedereen heeft een fantastische vakantie gehad. Uh, mooi weer. De accu's zijn opgeladen, we gaan de mouwen opstropen en we gaan er met z'n allen keihard tegenaan. De buitenlandse arbeiders kunnen naar huis. We gaan, zoals die man al zei, zelf alles doen. En uh, we hebben voorlopig geen buitenlandse arbeidskrachten nodig. Positiviteit is de helft van de oplossing van het probleem. Bent u familie van Rutte of zo? Nee, uh, Emil Raperband. <laughs> ja, ja, dat inderdaad. <laughs> ja, zo klinkt het nog een beetje. Dank u wel. Goedemiddag. goedemiddag. Het heel van de rest. Ik, ik ben het oneens, ten eerste met die meneer die daar zit, die leeft nog uit, in tijden uh, uh, ouder als ik. Wij hadden vroeger stuivers om de mensen te leren dat geld niet kon rollen, van, ook niet van je weg kon rollen. Dat waren vierkante stuivers. Nu hebben vierkante plastic pasjes, hoe wil die mama vertellen dat dat geld moet rollen? Maar goed. Dan hebben we de pinpas bedoelt u? Ja, dat is vierkant. Okay. Ja, is die rond? Kan niet rollen, nee. nee. nee. Nee, nou, maar de, uh, zonder pink tegenwoordig niet meer in geld komen. Maar goed, dat geeft, geeft niet. En dan, we zullen ervaren, want ik ben uh, realist mee voor het anders. We zullen ervaren met Prinsjesdag dat we met z'n allen ver... En ver terug zullen gaan. Dat er nog meer werkeloosheid uh, uh, uh, uh, komt. En dat de werkelozen uh, de gemeente, door de gemeente... die worden ontslagen en die komen terug in hetzelfde beroep. Maar dan als vrijwilliger, want dat is gewoon plicht. Je moet dat verdoen ja. voor je uitkering. Ja, ja. Eh? Oké, okay, maar dus, u, u, ja, meestal bent u toch altijd wel al optimistisch, meneer Van u, u, nu... Rist. Ja, ja, daar ben ik optimistisch over. Dat zal gebeuren. Ja. En dat ja. moeten we met z'n allen accepteren. Want wij mensen moeten terug met onze... meer, meer, meer, meer, meer. Ja, ja, ja. Dank u wel voor het bellen. Zeggen we tegen iedereen weer die de moeite heeft genomen... deze week om de telefoon te pakken. Ook vandaag, maar al die andere dagen. Wim schrijft meegeluisterd, chef econoom van de Rabobank. Uh, nou, dat was een beetje op af af. De ene was positief, de andere was negatief. Ja, nou, kijk, wat mij opvalt is dat er toch wel veel uh, feitelijke onjuistheden bij de mensen erbinnen is gekomen. Kijk, Nederland is geen schuldenland. Uh, dat, dat wordt wel geroepen, maar er is maar één sector in Nederland die echt schulden heeft, dat is de overheid. Uh, als je de, de, de gezinnen als totaal, en dan praat je dus uh, individu, kan het, uh, kan het verschillen. Je hebt arme mensen, rijke mensen, vermogende mensen, mensen met schulden. Maar is de totaliteit van Nederlandse gezinnen zeer vermogend. Uh, we hebben zeer grote pensioenfondsen. Dat zijn de grootste ter wereld. Uh, zelfs bij de huidige huizenprijzen zijn de woningen gemiddeld uh, nog bijna twee keer zoveel waard als uh, de hypotheek onderliggend. Uh, dus we zijn heel erg gefocust op uh, bepaalde zaken die heel sterk de teneur bepalen en die zijn gewoon onjuist. En dat, dat kun je gewoon de statistiek van het CBS nakijken. Mm. Dat, dat is geen bankenpraat. Uh, dus, uh, maar, maar bijvoorbeeld die meneer die zegt van nou, die werkt dan zelf bij de overheid kennelijk. zegt ja, bij ambtenaren zit al jaren ja, op de nullijn. Is een, is een probleem. Ik, ik kan hem troosten met het feit dat ik zelf ook al een paar jaar op de nullijn zit. Uh, maar dat, uh, dat lost en probleem niet op. Uh, kijk, de loonmatiging is in Nederland een overheidsreflex. Uh, ook over uh, loonmatiging bij ambtenaren. Omdat die heel snel geld oplevert voor de overheidsbegroting. Uh, als econoom is het is geen goede maatregel. Uh, omdat je daarmee eigenlijk uh, uh, niet toekomt aan structurele maatregelen. Uh, en wat ik in mijn verhaal ook heb gezegd. Wat ook is herhaald. Ik heb gezegd: de AIX. Ik zie hem die eerder de komende tijd wat omlaag gaan dan ja. omhoog. He, die staat los van de werkelijkheid, heb ik ook gezegd. Ja. De werkloosheid eilt na. He, dus zelfs een groeiteconomie weer. En dat gaat die echt weer doen. Is het dit jaar niet, dan is het volgend jaar. Maar dat, dat gaat hij weer doen. Maar het zal nog een tijd duren voordat de werkloosheid dan ook weer gaat dalen. Mm -hmm. Met wel één kanttekening. Hè. Wij zijn heel erg gefocust op eh, het, het, de verandering in de werkgelegenheid. Maar dat is een nettocijfer. Er gaan ieder jaar in Nederland... Ja, of de economie nou groeit of krimpt... ieder jaar verdwijnen er honderdduizenden banen... en ieder jaar komen er honderdduizenden banen bij. En het saldo daarvan is dan wat, wat wij dan zien als toename... of afname van de werkgelegenheid. Maar er zit heel veel dynamiek in die arbeidsmarkt... tot op de dag van vandaag. Ik zie mensen werkloos worden, maar ik zie ook veel mensen weer een baan vinden. Mm. He, dus er zit echt veel meer dynamiek in die economie... en dat, dat we nou arm zijn en een schuldenland zijn en weet ik wat alles. Dat, dat is nou precies de praat ja. uh, die heel erg lang het consumentenvertrouwen laag. Heeft gehouden. Maar je kunt ook zeggen: met 6% werkloosheid betekent dus dat 94% van de mensen gewoon een baan heeft. Hè? Zo is het. U, u bekijkt het van de zonnige kant. Wim Boonstra, chef-econom van de Rabobank. We gaan die cijfers ook afwachten van het CPP... want dat zal ook wel weer belangrijk zijn ook hoe de politiek weer gaat reageren. Ja, dat, dat laatste dat is duidelijk. Ik ja. vrees dat er bezuinigingen gaan komen. Dat, dat zal de groei nog wat haperen. Maar onderliggend, de economie is sterk en gaat echt weer groeien. Dank dat u meedeed in het Stam.nl. Um, zometeen is er um, vrijdagmiddag live. U kunt blijven stemmen trouwens. tijdens vrijdagmiddag live op onze website op de stelling www.standpunt.nl. Ik wens u een prettige vrijdag. Goedemiddag.